Wat zou Body Joe ermee gedaan hebben met al dat goud? Je hoorde de Ellsblaad voor deze week. Golden Eering uit 1972, met Body Joe natuurlijk. Het is maandag, we mogen weer. Goedemiddag, goedenavond. Net wanneer je natuurlijk luistert. En momenteel zitten we hier op de livestream van Radio Els 558 op deze maandag 28 september van het jaar 2015. Wederom een week vol afleveringen van de gekke show, de OVA-show ook wel genoemd. Wat gaan we allemaal doen? Nou, de bekende dingetjes, weet je nog wel? De krant en natuurlijk de muziek, want die staat voorop. We hebben muziek van Albert Hammond, Redbone, Mary Hopkins, Sonny and Cher, Cliff Richard. Trouwens, ja dat is waar, we hebben weer eens een keer een twee leuk, dat vergeet ik iedere keer. We hebben twee opnames van Cliff Richard vandaag. Liverpool 42 komt voorbij, Middle of the Road, Sammy David Jr., Armand, Guys and Dolls. Dus er is weer van alles zitten tussen. Ik hoop dat je een beetje een aardig goed weekend hebt gehad en uh, de eerste werkdag weer heel huids ben doorgekomen. En we beginnen weer zoals gewoonlijk met een plaatje uit de jaren 60. en dat is wel een hele mooie. We zullen vandaag eens een keer een beetje rustig beginnen. Een beetje rust in de avondshow, kan geen kwaad op een maandagmiddag. I begin to say good night, and then I heard my child. Geweldig, prachtig, allemachtig hier in de Show. Jore de Kets uit 1969 met Scarlet Ribbons. Een rustig begin hier in de show voor vandaag. Uh, even, dat was, zou ik bijna helemaal vergeten, even Brenda Hendrikse, de superfan van de Afwasjo bedanken. Want die heeft in het grote geheim afgelopen weekend een besloten groep op Facebook opgericht. Getiteld de Vrienden van Radio Els 558. En als je daar ook lid van wil worden, ja, dan moet je maar even zoeken in de zoekbalk van Facebook op Vrienden van Radio Els. En dan kom je er waarschijnlijk wel terecht, denk ik. En anders ga je maar even naar... Uh, www.facebook.com slash 558 en uh, daar word je denk ik ook wel verder geholpen. Goed zeg, we gaan gewoon even lekker door met de muziek. Zometeen gaan we even uh, wat nieuwsberichtjes doen en uh, op het half uur ongeveer weet je nog wel wat feitjes en dingetjes uit het verleden vandaag. De Ava Show. Radio Els neemt je mee terug in de tijd. Tijd, tijd.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 Het einde van de wereld, het was hier bijna einde studio. <laughs> ik moest namelijk even mijn schoenen uittrekken, dat ben ik wel gewend na een lange werkdag. Uh, dus ik buk voorover, maar ik heb natuurlijk mijn koptelefoon op, dus ik uh, ruk bijna het hele mengpaneel hier van de tafel af. You're the guys and dolls and you're my world, you're my everything uit 1977. Baram, baram. Zo, even wat nieuwsdingetjes, dus even serieus zijn uh, toch. Een Schotse man die probeert de een vliegtuigdeur te openen op 10 kilometer hoogte. Het incident gebeurde op een KLM vlucht van Edinburgh naar Amsterdam. Toen het, pes, toen het vliegtuig op Schiphol landde werd de man door het cabinepersoneel gevraagd om nog even te blijven zitten. Vervolgens is hij door de Marichuce ingerekend en beboet. De man heeft een boete gekregen van 600 euro. Ook mag de Schot de komende vijf jaar lang niet meer met een Nederlandse maatschappij vliegen. Een lastige huiseigenaar die komt binnenkort op een rotonde te wonen. En dat gebeurt allemaal in Frankrijk in Nice, want Nice wil snel een nieuwe toegangsroute naar het, sta naar het stadion Allianz Riviera. De weg moet af zijn voor het Europese kampioenschap voetbal in 2016, maar de familie wil niet weg. De stad heeft daarom besloten dat de snelweg en trambaan om het eigendom wordt heengelegd. Daardoor komen het pand en de moestuin straks op een soort rotonde te liggen. De burgemeester ziet voorlopig af van pogingen om de drie bejaarde leden van de familie te bewegen hun pand te verkopen. Melde de nieuwsite 20 Minutes, hoe weet ik heb er nog nooit van wat, zal ik zal even gaan googelen erop. Tussen Hilversum en Schiphol re reden vandaag tijdelijk geen treinen vanwege zijn aanrijding met een persoon. Hierdoor moesten reizigers rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur. Reizigers tussen Amersfoort en Hilversum moesten omreizen via Utrecht Centraal. Tegen half drie was de verstoring weer verholpen. Eerder op de ochtend was ook het treinverkeer tussen Hilversum en Amsterdam Centraal gestremd. Deze verstoring duurde tot kwart over twaalf. De aanrijding die vond plaats tussen Naarden, Bussum en Weesp. Ja, als er maar iets gebeurt dan ligt bij Utrecht alles plat en dat komt omdat alle treinen daarbij elkaar schijnen te komen, ik heb er geen idee van, ik heb in heel mijn leven geloof ik maar één keer in de trein gezeten toen ik uh, uh, gekeurd moest worden van militaire dienst en dan kon je met de trein komen en dan kreeg je daar een vergoeding voor, het was geloof ik 3,60 ja zo ging dat in die tijd. De centrale hal van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is maandagmiddag enige tijd ontruimd geweest omdat er een verdacht pakketje was aangetroffen, het bleek te gaan om een nepbom. Rond 1 uur werden personeel en gasten in de centrale hal opgeroepen het pand te verlaten. Daarna arriveerde de explosieve opruimingsdienst, dat is de EOD, om het pakketje te onderzoeken. De hoofdingang en, het, en de centrale hal zijn anderhalf uur afgesloten geweest. Inmiddels is het EMC weer volledig vrijgegeven. We gaan weer even lekkere muziek draaien hoor. We gaan weer terug naar de jaren 60 en dan nog eens een keer Hollandstalig ook. En het was een beetje een oproerkraaier hoor die armand.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 Dat je ouders meer poen hebben dan de mijne, ben ik te min, ben ik te min omdat je bijna een grotere kar rijdt dan de mijne. Maak ik uit? Je bent het niet gewend.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 Jode Armand met Ben ik te min uit 1967 met voor die tijd, zeer zeker wel, aardig wat grof taalgebruik. En dan is dit nog de versie, want je hebt ook een versie, nou, die gaat nog wel eens even een stapje verder. It is wow in the Dishes Show. MUZIEK To do, I'll be on the lookout for you when I'll find you. You can count on me, and don't you let them get you up against the wall, cause I'll be there to catch you and I won't let you fall. Call me if they hit you below. Call me when there's nowhere to go and I'll be there. You And if they all desert you and you start to bend, you know I won't let them hurt you. And I don't pretend. Don't call if you got nothing to say. Don't call me if you just want to play. But call me on Devil's Day. 39 jaar geleden werd hij flink mee op de knieën geklapt, hoor. Sammy Davis Jr., You can count on me. Van Highway 5.0 uit 1976. En er hoort eigenlijk dit riedeltje bij, natuurlijk. De klap op de knieënplaat. Maar dat kan ook wel met het volgende nummer, hoor. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vier jaar eerder als 1976, dus 1972, als we nog rekenen kunnen. Middle of the road, en hier is Sacramento. Ik uit de jaren 70 hoor, één van hè natuurlijk. The Middle of the Road was dit en Sacramento in 1972. Goedemiddag, goedenavond. Je luistert naar Radio Els en we doen vanavond weer eens even de AFA-show. Radio Els. Meer muziek, meer muziek, meer muziek. Level 42 werden er liefdes liefdeslessen gegeven. Zo zou het in het Hollands geklonken hebben, maar dat klinkt natuurlijk niet. Dus hebben, we de, hebben ze ervan gemaakt Level 42 met Lessons in Love uit 1986. Pam, pam, pam. Dat weet je nog wel voor vandaag maandag 28 september en dan gaan we even kijken naar wat dingetjes uit het verleden vandaan. Even de papiertjes erbij Els, anders schiet het allemaal niet op. Els is een beetje stilletjes vandaag, ja. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar uh, ik krijg geen koffie, ik krijg helemaal niks. 28 september, het is vandaag de 271ste dag van het jaar en er komen er nog 94 en dan is dit jaar afgelopen. Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Nou, in 2014 werd Zuidwest-Nederland en Vlaanderen getroffen door de stormvloed van 2014. Ja, dat lijkt me nogal logisch. In 1994 de veerboot Estonia zinkt in de Oostzee. Er zijn 852 slachtoffers, slechts 137 opvarenden worden gered. En vandaag vond een totale ma maansverduistering plaats. Ik heb vannacht, ik moest toch nog even plassen, dus dan heb ik die maan nog even gezien. Ja, het is even leuk om te zien, maar dan heb ik zoiets van, nou oh ja, het zij zo. In 1066, Willem de Veroveraar, die valt Engeland binnen, ja. En in 1944, Duitse troepen verslaan de Britse parachutisten in de slag om Arnhem. En even daarvoor, vijf jaar eerder, in 1939... Werd Duitsland en de Sovjet-Unie komen overeen om Polen te verdelen, ja, het is wat, die werd van twee kanten toen aangevallen. 1924 vond de eerste vlucht rond de wereld plaats door twee vliegtuigen van het Amerikaanse leger. En in 1957 opent koningin Juliana de Velzertunnel in Noord-Holland. We gaan eens even kijken wie er vandaag jarig zijn, CQ, dat betekent achtereenvolgens zijn geboren en inmiddels alweer zijn overleden. In 1901 werd Lily Bouwmeester geboren. Zij was een Nederlandse actrice en zij overleed in 1993 op 92-jarige leeftijd. En in 1901 Ed Sullivan. Hij was een Amerikaans televisiepresentator en hij overleed in 1974. Brigitte Bedoe mogen we feliciteren vandaag. Zij is natuurlijk een... Dierenactiviste en een Frans filmactrice en natuurlijk een curl eigenlijk wel. Hè? Want ze hing in iedere kamer destijds in de jaren 50 en dergelijke. Zij werd geboren in 1934. Vier jaar later in 1938 werd geboren Ben E. King. Hij was natuurlijk een Amerikaans zanger en hij overleed dit jaar. Weet je nog Helen Shapiro, we gaan haar feliciteren. Ik draai wel eens wat van haar in de afwasshow. Ze is natuurlijk een zangeres hè, uit Engeland vandaan en ze werd geboren in 1946. Een jaartje later was het de beurt voor Michael van Praag. Hij is natuurlijk een Nederlands voetbalbestuurder. En hey, Sylvia Christel, 1952 geboren, helaas veel te vroeg overleden in 2012. En in 1959 werd geboren Angela Groothuizen van de Dolly Dotsen. Ja, en ze is ook televisiepresentatiepresentatie uh, later geworden. Oh, dat waren de geboren alweer. Waren er niet zoveel de, deze dag? Gaan we even kijken wie er vandaag zijn overleden. Dat was in 1895 Louis Pasteur. Hij was een Frans wetenschapper en je kent hem wel van de gepasteuriseerde melk. Hij werd 72 jaar. Er zijn heel weinig hoor, die overleden zijn vandaag, tenminste die een beetje beroemd waren. dan. Hè? In 1978 overleed paus Johannes Paulus I op 65-jarige leeftijd en Miles Davis, hij werd 65 jaar, hij was een Amerikaans jazz musicus, hij overleed in 1991. Uh, pom, pom, pom, pom. Oh, even nog wat weer extreemtjes, in 1939 was de laagste minimumtemperatuur, min 0,2 graden. En in 1946 werd het maar liefst 25,7 graden. De zon scheen 9,9 uur. Het langst in 1969. En in 1930 regende het het langst namelijk 8,4 uur. Uh, we zijn toegekomen in de Alvassio aan het tweeluik. Ja, dat hebben we een hele tijd niet gedaan. Maar ik kwam het toevallig zo een beetje tegen. En dan... Uh, Gaan we dat doen? Het worden twee opnames van Cliff Richard uit 1979 We Don't Talk Anymore en 1968 Congratulations. Veel plezier ermee. Twee leuk nu, nu, nu, nu.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 en jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know. Goedo, Cliff Richard, Cliffie hè, zeiden we altijd. In de tweede leuk like van vandaag. Als eerste We Don't Talk Anymore en daarna Congratulations. Volgens mij heeft hij met Congratulations meegedaan aan het Euroversie Songfestival... en later natuurlijk nog een keer met Power to All Our Friends in 1973. Dat weet ik uit mijn hoofd. Maar van Congratulations in 1968 ben ik niet zeker van kan je natuurlijk even googlen, hè? dan weet je natuurlijk of hij twee keer... Ja, hij heeft wel twee keer meegedaan, maar ik weet niet of hij dat met dit nummer ook heeft gedaan. Ingewikkeld? Wel, nee. Gewoon erbij blijven en dan maken we alles wijs. We gaan naar 1966 met Cher en Sonny toen nog. Sonny en Cher. Kleine man, zo heet het. Goedenavond, je luistert naar de Show bij Radio Els 558. De nacht zijn er brede opladingen en kan er vooral in het oosten en noordoosten een misbank ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit om een graad op 7 bij een zwakke noordoostelijke wind. Morgen zijn er na het oplossen van eventuele misbanken flinke perioden met zon. Het wordt middags een graad of 16. De oostelijke wind is zwak tot matig. En wij gaan verder met uh, Mary Hopkins. Knock, knock, knock. Who's there? 1970. Zo meer muziek! That's the new Het verhaal van de slag bij Wounded Knee. Ja, moet je maar eens even googelen om dat verhaal te lezen. Dan word je echt niet vrolijk van. Het werd bezongen door de jongens, de Indiane jongens trouwens, van Redbone uit 1973. Het schiet weer aardig op, zie ik. En ik wil toch eens een keer de hele playlist draaien. Dus het programma gaat waarschijnlijk wel langer dan een uur duren. Je kunt ons bereiken bij Facebook, wwwfacebookcom radio 558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 This is the life for me But I don't wanna die in an air disaster I don't wanna die on a plane Well I fishtail through the lanes And I make my tires squeal Power at my feet and glory at the wheel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 Lord, oh Lord, don't make me go that way, no, don't make me go like a fading chorus, don't make me fade like a song. Er is nog altijd weinig vertrouwen in de bankensector. De banken hebben zelf onderzoek laten doen. Vooral op het gebied van het omgaan met betalingsachterstanden bij hypotheken wordt de dienstverlening als onder de maat ervaren. Ook de klachtenbehandeling laat nog te wensen over. De Nederlandse Verenigingen van Banken, de NVB, overhandigde de resultaten maandag aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Het is voor het eerst dat de banken ook individuele scores openbaar maken. De Autoriteit Financiële Markten, de AFM, had de banken eerder opgeroepen transparanter te zijn. Burgemeester Van Heerenveen verwijt COA chaos bij vluchtelingenopvang. Dat zegt burgemeester Tjeerd van de Zwan maandag in het Vriesdagblad. Hij is bang dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de grote vluchtelingenstroom niet aan kan. Van de Zwan zegt dat de organisatie van de op opvang chaotisch verloopt. Zo zijn volgens hem de namenlijsten niet compleet. Er zijn niet alle vluchtelingen geregistreerd bij het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel. En is het onduidelijk waar de vluchtelingen uit Heerenveen woensdag naartoe moeten. Bloedrode supermaan, goed te zien in een groot deel van Nederland. Doordat er weinig bevolking was, konden mensen het natuurverschijnsel goed bekijken. De maansverduistering begon om 11 minuten over 2 vannacht. De verduistering was in Nederland maximaal, maximaal om bijna half 5 op dat tijdstip rond de aarde, precies tot, uh, op dat tijdstip stond de aarde precies tussen de zon en de maan in. Rond half 8 was alles weer voorbij. Mogelijk gaan 300 Britse militairen naar Zuid-Sudan om er een vredesmissie te ondersteunen en 70 man gaan naar Somalië om te helpen in de strijd tegen de Islamit islamitische terroristen van Al-Shahab. Cameron recht rechtvaardig zijn stap door erop te wijzen dat de militairen ook helpen de vluchtelingencrisis te bezweren door de regio meer stabiel te maken. Het is weliswaar niet de bedoeling dan de Britten gaan meevechten, maar meer ondersteuning en training gaan bieden. Oh, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Olivia Newton-John en Ilo en Sanadu uit 1980. No <laughs> for show, show. <laughs> Door de toen nog een jeugdige Madonna in ieder geval, ze was toen een jaar of 27 uit 1987 met La Isla Bonita, wel weer eens leuk om terug te horen. Uh, ik moet van Els nog een, een tip geven als je morgen niet weet wat je eten moet, boerenkool altijd lekker, zelf je standpot boerenkool maken. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, 750 gram gesneden boerenkool of 1 kilo aan de stronk. 1 gelderse worst, 1,5 kilo aardappelen, 2,5 tot 3 deciliter melk, wat zout, wat peper en 20 gram boter of margarine. Nou en dan flik je gewoon heel de rotzooi in de pan en dat laat je ongeveer een half uurtje opstaan. Zonder de hoor, niet, die moet je niet doen. Dan moet je wel uitkijken dat het niet aanbrandt, want je mag er niet te veel water in doen, want dat is niet, schijnt niet goed te zijn volgens Els. Ondertussen, even kijken hoor. Dan moet je die melk een beetje opeiten en dan moet je heel de boel door elkaar gaan stampen. En die melk moet je er een beetje doorheen roeren en een beetje zout en een beetje peper door de boter en de puree, puree. oh ja dat wordt het dan natuurlijk vanzelf. En dan moet je die gare boerenkool doorheen mengen ja. en de worst moet je er dan bovenop leggen. Nou ja, ik snap er allemaal geen hol van Els, ik haal wel een boerenkool. Bestaat het eigenlijk? boerenkool? Ik heb geen idee. Ik ben er weer doorheen voor vandaag. Vindt we weer genoeg uh, allemaal. En uh, morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond. Oh, joh, wacht, vergeet ik helemaal te zeggen. Straks kan je natuurlijk dit programma nog terugluisteren om de klok van 7 uur. En het komt ook nog bij radiomaastad.com. En ik denk dat we het ook nog wel even op de podcast gooien voor deze maandag. De laatste wordt er eentje van Toto uit 1988. En is getiteld Stop Loving You. Ja, wij stoppen er ook mee. Ik zou zeggen, graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Zwaai, zwaai, dag, dag, dag, dag. Veel Ava shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeries Ava-show.